De ochtendspits was een stuk drukker dan een dichte mist. Op het drukste moment, rond kwart over acht, stond er meer dan 470 kilometer file. Nu begint de drukte geleidelijk minder te worden. De spitsstroken zijn bijna overal dicht, omdat ze niet met de camera's in de gaten kunnen worden gehouden. Volgens het verkeerscentrum Nederland passen de automobilisten zich goed aan. Ze rijden rustig en houden voldoende afstand. Voor zover bekend is het aantal ongelukken beperkt gebleven. Met uitzondering van Zuid-Limburg komt in het hele land de dichte tot zeer dichte mist voor. Lokaal is het zicht minder dan 50 meter. Ook het vliegverkeer heeft last van de weersomstandigheden. Op Schiphol zijn tientallen vluchten geannuleerd. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen. Er komt een speciale bobcampagne gericht op sportkantines. In vijf provincies wordt vanaf februari geprobeerd om het aantal mensen dat met drank op achter het stuur kruipt terug te dringen. De campagne richt zich op voetbal, hockey, tennis en korfbalclubs. Het onderzoek blijkt dat bijna 10% van de mensen die bij een sportkantine wegrijden te veel heeft gedronken. De campagne richt zich zowel op de bezoekers als op het barpersoneel. Tijdens de campagne zijn er bij sportcomplexen extra politiecontroles. Johan Cruijff is beticht van het maken van een racistische opmerking. Volgens voorzitter ten haven van de raad van commissarissen van Ajax heeft Cruijff tegen Edgar Davis gezegd dat hij alleen in de raad zit omdat hij zwart is. Dat zou in augustus tijdens een vergadering zijn gebeurd. Van het racisme werd gisteren gewacht gemaakt door Davids, maar hij wilde toen niet zeggen om wat voor opmerking het ging en door wie die gemaakt was. De wekelijkse column van Kruijff ontbreekt vanochtend in de Telegraaf. Kruijf was gisteren bij de ledenvergadering. Daarna keerde hij naar Barcelona terug, maar door de mist liep hij vertraging op. En was er geen tijd meer voor zijn column. Die verschijnt nu morgen in de Telegraaf. Het weer, mist dus en opnieuw grijze nevelig. Alleen het zuiden maakt kans op opklaringen. Het wordt maximaal 9 graden. Dit was het. Dit is Jeroen van der Velden van de ANWB. Door de mist is het een behoorlijk drukke ochtendspits geweest. Nu begint het langzaam een beetje af te nemen, de drukte. Er staat nog 290 kilometer file. Ik noem de files in de randstad vanaf 7 kilometer. A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Blaken en knopend Muidenberg 8 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen Knoppen-De Del en de Eveningen 17 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoetenwouder-Rijndijk 7. A7 Hoorn richting Zaandam, tussen Purmerend Noord en knopend Zaandam 10 kilometer.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van GFM op TV. tv radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op Vraag. I'm gonna give you all my love, boy My fear is back Vandaag dus, uh, vandaan die plaat kunnen we ook al eens op de weer gaan draaien begin van uur 2. Goed idee, doen we wel. de <laughs> Madonna en Like A Virgin. C.F.M. Oh, voor Zonfvoet en de regio. En welkom in de tweede uur van Zonfvoet op zaterdag. Wat staat allemaal op het programma voor u 2? Jazeker, nou uh, natuurlijk uh, rond de klok van half uur de evenementenagenda. En ik zou zeggen, houd u pen en papier bij de hand. We gaan natuurlijk straks schakelen met Joop van Nes voor het einde van de eerste helft van S.V. Zandvoort tegen Amstelveen Heemeraad. Uh, weet, weet je trouwens wie naar Zandvoort komt? Glennis Grace. Ja, echt waar? Ja, zeker. Daarover straks meer. Uh, oh. We hebben nieuws uh, voor Café Koper en Café Oostee. We hebben natuurlijk nog nieuws over het Vrijwilligersfeest op 25 november. Dus ik zou zeggen, blijf u luisteren en genieten van de muziek. En uh, nog uh, heel veel plezier bij ons. Oké, okay. nou, daar sluit ik me helemaal bij. Dit, dit is jouw verzoekje, hè? Ja, eerlijk. Captain is this, Layla. 7 minuten lang hebben we kunnen genieten van Derek en de Domino Cinderella. Bij Salt Laat dan kan je Mario overschakelen naar Corwin Joop. Lijkt mij toch? Joop? Ja. Nou, dit is een verschil muziek natuurlijk, je moet wel heel erg zijn. Nee, dan uh, zal het land lekker 7 minuten goede muziek. Heerlijk? Goed. Ja, wij hebben geen 7 minuten meer. We zitten nu in de 43ste. Dus misschien zijn we niks worden voor een paar kleine muziekbehandelingen. Maar Samfitt heeft het moeilijk. Uh, Amsterdam is het aan het aandringen. En net als de Bundeszit een behoorlijk handelend uh, uh, optreden. De baby uiteraard moet die verkwamen, zoals je op tijd doet. En uh, dan komen ze nog verder uh, voor de bal houden. Goed, Sandra heeft al bezit. Kast de Vries. Op de wordt daar uh, onjuist uh, aangevallen uh, en nog een vijf schot nemen en dat doet zijn ptf de nu richting uh, Maruensmol, die heeft uh, een sprint gemaakt, daar de we gekoorde van de voor en daar is ook op We hopen, net niet goed bij komen en dat gaat nu worden een... Nee, een een corner voor Zandvoort, voor Zandvoort gezien aan de rechterkant van het veld. Die gaat gewoon worden, in ieder geval een in de Reus, en daar links bij, dus we krijgen we een inzwingen. En alle grote jongens, de dus, springers, de koppers die staan hier, allemaal gereed op de 16 meterlijn. Om het teken van de Reus een positie is te zoeken, en dan hopen we dat die het wel goed valt. Uh, maar u staat bij de eerste paal, Dan gaat hij wel komen. Goeie mooie hoge corner. En is een kast de pikken voor de, de Reus, die kon er niet bij komen. En het is nu een achterbal. Ja, nou ja, dat zou kunnen. Ik ze en de grijkkort bij, kieken van Amsterdam, nog de bal weer in het spel gaan brengen. Dat is jammer, want het was een hele mooie corner. En de Kastagies kon er niet, niet goed genoeg bij komen om de bal te koppelen. Goed, Amsterdam nu op de helft van Zandvoort ineens. Heel snel gaat dat. Er uh, wordt teruggespeeld, het uh, begint een beetje te breien, Amsterdam. Nu op eigen helft weer. En Zandvoort die laat laten we allemaal gebeuren. Het is toch bijna een rustding, Maar dan moeten wel de bal zich blijven opkomen, laat ik het zo zeggen. En uh, niet, nou, zo, uh, ja, een beetje stonzig met die bal omgaan. Niet de paas. Uh, daar, daar, die gaat de fouten, die mist die bal gewoon. De linker van uh, Amstelveen kan die bal gaan pakken, maar toch is gebroken. Die krijgt hem niet bitter. Dit stond puur inzit. En laat ze niet verrassen. Ze wordt van achter uh, helemaal niet gecoacht ge ge ge ge of zo. Door een vles van in je rug spelen. Nee, uh, hij moest het zelf allemaal maar raden. Dat ging niet. En toen moest, uh, even kijken, de bal over die zijland schieten. Om grote gevaar te voorkomen. Amstelveen, die op eigen hand, is die bal ingegooid. En Wout uh, breed, die ja, aan de linkerkant van het wordt gezien. En er wordt weer breed gespeeld, er wordt een beetje gebreid daar af en toe. Het klok staat nu op 45 minuten. We gaan nog even kijken hoe lang het nog gaat duren. Amsterdam nog steeds in balbezit. Nog steeds in balbezit. Samen moet de bal even afpakken. Kom op mors. Wat is dit? Er kan hij zo met de lopen. En dan is het gelukkig de reacties van de vets. Die grote grotere plaats tegenhalen. En die bal gewoon in de handen. Komt toch gewoon Ja, hij wel goed te reageren. Daar gaat uh, een hele verre bal richting die nummer 1. Dus kan niet mooi bijkomen, ook kun je ze nu gewoon doen. Die ze verdedigen mocht doorgaan van uh, de schrijvers. Want het dus nog steeds een bal missen. Nog eens wil, maar ik zorgen. Nog uh, uh, vier jaar speler van Amsterdam naar uh, Kastje gaat daar een lange aan spelen, maar mooi is je bal de kwijt. Een brede bedachte lijn van Amsterdam. Uh, van uh, Amsterdam komt er voetbal goed uit. En speelt nu uh, een spelletje aan de rechterkant van Zandvoort. Dit is verloor het. goed daar uh, in 5 en die hem ook de bal te pakken. We gaan dan niet te passen, maar die is te scherp. Daar kan de Typo de Reusen ook bij komen. En de kan van de zee, kan die bal makkelijk oppakken. En dan kan je weer het veld brengen. Dit is het einde van deze schietjes. Ik vind het een goede Arbiter, gelukkig. Vorige uh, week ging het ook nog wel. Maar goed, een goede Arbiter in stand is 2 uh, en bonus. En uh, we krijgen een 45 minuten in stand is. Dus ik zich echt moet bewijzen.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 Besides, you worked out. Finally. And all this time, in all this time, you've had it in you. Just sometimes we don't. Het ritme van Zandvoort, ook op tv of Zief M Text TV op kanaal 45 en 40. Fast. To be chased in the pain when you feel high. You gotta move. You gotta move. Oh, you gotta move. Oh, you gotta move. Deze informatie bij CFM verzorgd door de ANWB. Speciaal even voor onze vrienden van de ANWB. Gina Vanelli, we're de move. <laughs> Oké, okay, goed. Uh, ja, ik zei het al het begin van uh, dit uur. Glennis Grace komt naar Zandvoort. En wel in het casino. Want de bekende Nederlandse zangeres Glennis Grace... zal op vrijdag 25 november... exclusief optreden voor de gasten van het Holland Casino Zandvoort. Het echte succes van Glennis begon in november 2008... bij het uitbrengen van de single Als Je Slaapt. Bij de uitzending van Live Cooking zat Wendy van Dijk... en waarschijnlijk de rest van Nederland huilend te luisteren... naar deze geweldige zangeres. Twee jaar na haar laatste single Als Je Slaapt... Die ...op nummer 9 in de single top 10... Top 100 heeft gestaan, verraste zijn vriend en vijand met opnieuw een geweldige plaat. Ze heeft nieuwe sound, nieuwe producers en een nieuwe look. Ze werd tijdens de uitreiking van de Buma Nederlands NL Awards eind september van dit jaar ook terecht voor de tweede keer op rij uitgeroepen door het Nederlands, het Nederlands publiek tot beste zangeres van Nederland. Het optreden van Glennis Grace, die op dit moment regelmatig op de uh, vaderlandse televisie is te beluisteren en te zien in Holland Casino Zandvoort is vanaf 8 uur. Dus 25 november vanaf 8 uur. Glennis Grace live in het casino. En iedereen is van harte welkom. En hier is Glennis Grace. Komt dat mooi uit? Ja. Ook oh, toevallig. <laughs> 25 november dus, een live optreden van Glennis Grace in het 100 Casino Zandvoort. En dit was uh, haar single, Afscheid. Nee, en we gaan nog niet sluiten. Nee, dan doe ik we nee, wel we even. Gaan Wij gaan gewoon nog even door tot aan uh, 5 uur. Dit is programma Zandvoort op zaterdag. Met Lina, de evenementagenda. Blijf luisteren. I saw the sun, I saw the I saw the I saw I saw I saw I saw I saw He's a ladies' man, almost treats with a kiss in her hand. the hand. But takes his toll. I've been waiting to answer at the show, hey. a call. In his own special way. He's gentle and kind, always showing his lovey My heart. Ik ben een stapje te scheven. Ik ben een stapje te scheven. Ik ben een stapje te Een jaar geleden werd dit plaatje opnieuw gebruikt door een andere groep. We hebben het over de uitgewerkt. Uh, een beetje een dansbare versie daarvan. Nog een beetje modern dansbaar, laat ik het zo zeggen. En dit was het origineel van Sheila B. Fusion door de Spencer. Voor en de regio. En daarmee werd het uh, even naar nou over hier. Hoog voor de evenementagenda. Ja, want er zijn natuurlijk de nodige evenementen altijd wel wat te doen in Zandvoort. Nou, ik zei het al in het eerste uur. Vanavond natuurlijk de grote Saturday Night Fever Party in Take 5. U bent daar uh, van harte welkom. En u kunt uh, kaarten, de in de voorverkoop 7,5 euro. En op de dag zelf zijn ze dat is dus vandaag 15 euro. En de kaarten zijn inclusief welkomstdrankje. En dan heb terug naar de jaren 70 en 80. En morgen natuurlijk. Het is vanmorgen ook bij Goedemorgen Zandvoort al vermeld. Uh, de Maastrichter Staren. En dat begint om... Uh, Half uh, drie en de kerk gaat open om twee uur. Het is natuurlijk de Rooms-Katholieke Sint-Agata-kerk aan de Grote Krocht in Zandvoort. Toegang 20 euro. Kaarten zijn te kopen bij Kaashuis Tromp aan de Grote Krocht in Zandvoort. Ik zou zeggen, haast u tot vijf uur kunt u daar nog terecht. Als u een fan bent van het Maastrichter En vorige keer was het ook al zo'n gigantisch succes. Goed, gaan we door met de uh, evenementenagenda. Nou, we hebben het er al even over gehad. 25ste Sinterklaas-toneel. IJzerlijn gespeeld door de Zandvoortse leraren Theater de Krocht Aanvang 8 Uur. Uh, de 25e hebben we Talent of the Voice, Talentenjacht. De derde voorronde in Grand Café XL, aanvang 9 uur. En de 26e is er een Sinterklaas show. En Sinterklaas en de verdwenen stoel Theater de Klocht, smiddags om 2 uur. En om 5 uur ook nog een, uh, uh, een vertoning van deze Sinterklaas show. En die avond is er ook in het Wapen van Zandvoort. Uh, wegens succes ook geprologeerd zou ik eens willen zeggen. Want enige weken geleden hadden ze een uh, hele mooie memorial van uh, QB en de Blizzards. En dat was ook heel erg goed bezocht. En op de 26e doen we het nog eens een keer dunnetjes over in het wapen van Zandvoort. Met een Shaffi Memorial. Ik heb uh, al even gezien wat voor. Uh, ja, vorige keer hadden ja, ze ook een DVD. Ze hebben nu ook weer een speciale, hele mooie DVD. weten te bemachtigen. En uh, natuurlijk die schitterende Shaffi nummers door die eeuwen heen, om het zo maar eens te zeggen. En uh, ik ga ervan uit dat het ongeveer een uur of acht begint. en aanrader. Dan de 27e. Grote feestmarkt. de grote markt door het hele centrum van Zandvoort. En dat is van 10. Tot 6 uur, de 27e. Ook de 27e hebben we het symfonieorkest Haarlem Classic Concerts, kerk, aanvang 3 uur. En ook op de 27e hebben we een grote Rommelmarkt in de Krocht. Want op zondag 27 november zoals ik al zei, zal de Zandvoortse Rommelmarkt weer plaatsvinden in de Krocht aan de Grote Krocht 41. Op deze markt worden uitsluitend tweedehandse spulletjes aangeboden als mede antiek curiosa verzamelingen boeken enzovoorts. Eveneens kunnen kunt u hier leuke Sinterklaas cadeautjes vinden, maar ook kerstartikelen. De bar van de Krocht zal de hele dag geopend zijn voor koffie, drankjes en broodjes. De toegang tot de markt is gratis. De markt is geopend van 10 tot 4. Voor eventuele deelname aan toekomstige markten kunt u zich melden bij Theo Smit, exploitant van de Krocht. Dat Zo, weer heel uh, veel te doen uh, de komende dagen hier in Sandvoorts. En uh, ja, de komende dagen en uh, dit weekend en volgend weekend weer. Ja, dan hebben we ook uh, shafi bij, nou. bij het Wapen van Sandvoorts. Nou, we komen alvast een klein beetje in de stemming met de volgende. Te samen met, met Lisbeth West. Il est vive là, au travers l'arme Toi qui ai vécu sans scrupule Je devrais mourir sans remords J'ai fait mon plat de crépuscule. Weet je de kier, en gros. Oh, le païen, de le Not said to Chasing pavements, even. Maar Delby scoort hit na hit hier in Nederland. En uh, overal trouwens. En dit was even aan, de singlesje. Je hoorde chasing papers bij CFM. De Zalvoort zomer de 24 uur per dag bij. Je. En voor de tweede helft van de wedstrijd SV Zalvoort Amstelveen Heenraad gaan we weer over naar Joe Fris. Ja, Joe, welkom terug. Ja, we hebben de 12 minuten overloopt. En het spel op dit dus moment stillicht om te lijkt een behoorlijke blessure te zijn van de spits van Amstelveen Heenraad. Die wordt nu. Uh, door een, uh, het lijkt op een, een sleutelbeen misschien wel. Hij lag in ieder geval het gebeuren van de pijn in de grond. Ja, gewoon een simpele botsing. Het is een botsing. Maar nu kan ik toch dat zijn arm omhoog gaat en dat zal toch niet een gebroken sleutelbest zijn. Dat kan ik me niet voorstellen. Misschien een spierbeschuur in de schouder. Dat is natuurlijk overmogelijk. Hier die heb je als voetbal eigenlijk niet zo gek van nodig en misschien om de evenwicht te bewaren. Maar nu heb ik hem ook niet nodig natuurlijk. De op bal moet er nog genomen, worden. Want de schijfzet ligt in het spel stil. Terwijl de bal nog in het spel was. En ik denk dat uh, de Amsterdam de bal terug zou geven aan Zandvoer Want op dat moment in uh, een zit. Inderdaad, Sancho, uh, uh, speelt hem uh, terug naar Woody En die mag het spel weer gaan hervatten. En hij doet dat via een bal naar dus de zijkant op dat te kopen. De koper die uh, ja, helaas die penalty veroorzaakte, komt er een hele goede diepe bal van kopen. En uh, team de Reus, die moet die kunnen ook aannemen. En de spelling is bij de 16 meter van... Uh, van Amsterdam, daar gaat nu ook nog eens een keertje en die wordt die bal uitgeschoten over de zijlijn. En dan Stamford een uh, inworp opgenomen, meter of op vijf, zes van de corner vlag af bij uh, Amsterdam. De bal is zoek, die is achter het hek. Ja, dit hebben we nog nooit gezien. En als je die vind wel leuk. die bellen gaat halen. Dat gebeurt eigenlijk nooit. Dat uh, zijn ze vaak uh, niet toegenegen. Er wordt wel eens in het stal gebracht en Putin Verloert moet ik zeggen. Putten Veloert die daar neergelegd er, op er de bal zit en speelt Putter Koper in koper. Uh, helemaal naar de andere kant, naar de zijde, naar Billy Vissen, die uh, de bal ook nog aan kan nemen en binnenhouden. Nou, dat was nog wel eventjes een beetje moeite, want er zit echt een zuivere paas. Gaat de man van mij de bal voor. die er voor zit. Ah uh, oh, wat is het in de kopbal? Die gaat, maar hij gaat in! Hij ga, gaat die in. O gewoon 10% helemaal stil. Bal gaat er in. En uh, het is een, een doelpunt geworden van uh, Kasten Vries, de hele jongen. De middenvelder van uh, SG die krijgt hem op zijn hoofd. De bal gaat heel hoog over de keeper heen. Dus de blijft de ontstaan, die blijft gewoon staan die keeper. Die dacht waarschijnlijk dat hij over zijn uh, wat ging. Luste het nu maar. En lucht er gewoon in. En Zandvoort blijft nu ineens met 3-1. En dat is natuurlijk weer de marsje die we beginnen. En laten we kijken of ze nou die marsjes kunnen uit kunnen breiden. En niet in de terughouden komen. de kans zo zijn. Maar dus, in de eerste 10 minuten van die tweede ook op behoorlijk gevaarlijk geweest Er is een behoorlijke druk op de doel van Zandvoort. Nu is er weer een beetje licht en de bal is ondertussen vaak ministerie weer genomen en uh, uh, Amsterdam begint aan het omkrijgen, Ook eigen wel zwaar, maar nog steeds, hebben dus ze zijn zijn bal bezit. Uh, en zandvoort is en wel, we aan het geven aan het uh, ga, dus hoeveel ballen ga je dan krijgen en dan ga je ook vaak fouten krijgen en dit is een hele mooie bal. En die gaat naast. Gelukkig, je had er goed kijken. Laat de bal over de achterlijn lopen. En mag die bal dan weer vanaf de 5 meterlijn in de spel gaan brengen. En heeft hij helemaal geen haarschuwing. En toen ze er wel even een handje van: dan Kom op jongen, uh, gooi die bal. Want het is een vrij reet uiteraard. En dan gaat die bal dan komen. Heel ver weg naar... Uh, Jan, Jan, Zonne, die, of Jan Zwemmer Jan kon er niet bij komen. En tussen is er dan Amsterdam ook een bezoek gekomen. En er is een aanval met 4 uh, tegen 3. Uh, dat wordt gevaarlijk. En gaat, uh, ja, nee, het is een grotig verzandschort. dit ingrijpen. En de behalve is eigenlijk geschiet hier waardoor Amsterdam wordt in de kinkel uh, uit de waar die aanval is. Dus steeds Amsterdam. Nu wordt het weer teruggedrokken. En nu moet de paars. Zet ik van 0 uh, kopen naar uh, Mol Maurice Mol, Mool. Jan Zonneveld. Nu wordt er. Uh, nou, die weet mij nou verdreven, maar goed, Santor blijft in balbezit, dat het feit dat ze niet Nu kan het toch wel Amsterdam in balbezit. En we moeten Ronald Kamers min of meer aan de boodscherm trekken. En hij wordt nu bij de arbitergroepen. Oh, dat is iemand van Amsterdam, die is niet bezig met de arbitrage. En nu wordt bij de schrijfzuchtengroepen, die is de maand en te man dicht. De bal is voor jullie. En ik wil dat niet meer hebben met het gezeur en het stop dan ook. Heel even. Goed, goed ervan patricien zijn vrij opgenomen en de spelen we in de 60 minuten minuut van deze wedstrijd en moet kamers weer allemaal ingrijpen en dat doet hij heel erg goed en laat ze een speler ook uh, achter en speelt daar heel onzorgvuldig probeert hij dat in te dat gaat niet verder hoort niet ingrijpen en amsterdam heeft nu weer balbezit meer kamers je ziet daar goed staat in voetballen heel attent heel oplettend en via beeld beeld, uh, beeld natuurlijk zeggen van uh, Amsterdam gaat de mannen over de zaal heen. Goed, we zitten in de 61e minuut van deze wegstandsgeleid hier. Oké, dankjewel je ook nog even een uh, een vraag in naar het ons. We hebben het erover gehad uh, vandaag. Van waar staat Heenraad voor? Nou, Albert Jan heeft het ook voor. even naar dit antwoord. Let op, goed. Houd elkanders enkel met rennen apart, anders direct rood. Dat is hem. Een... Ik, ik weet dat Heemraad een, een bouwbedrijf is. Dat is voor mij ook wel, hoor. <laughs> he, leuk gevonden, heer. Hey Jop, dankjewel, wel. Oké, okay, graag gedaan. Uh, hier is Scotty en Kimbra. Resonation to the end, always there So when we found we could not make sense Where well, you said that we would still be friends But I looked down as clear, but it was always with an 80-year-old 80 group of Steve Jobs and Forge. Steve Wings and the uh, Higher Love. Ik heb nog even een kort berichtje voor je en dan gaan we op naar het nieuws van 4 uur. Ja, en die is bedoeld voor alle vrijwilligers. En die hebben we natuurlijk heel veel in Zandvoort. Want dan zonder vrijwilligers geen Zandvoort zou je bijna zeggen. Want de gemeente Zandvoort organiseert een feestje voor alle vrijwilligers in Zandvoort. De locatie is het strandpaviljoen De Haven van Zandvoort. Afgang Rotonde Badhuisplein. Het is op 25 november en het begint om half acht. Een entreebewijs ding je bij je te hebben, want zonder entreebewijs kom je er niet in. De kaarten zijn persoonsgebonden, dus niet overdraagbaar. De kaarten kunnen dus niet aan partners en of kinderen worden gegeven. Ze zijn alleen bestemd voor de vrijwilligers. Nou, dat vind ik geweldig weer zo'n vrijwilligersfeest. Dat dacht ik ook. Door de gemeente. En het programma half acht is de aanvang. Kwart voor negen worden we welkom geheten. Wij, hè, vind dat goed, hè? Wij welkom door wethouder Tonen. Om negen uur is de uitreiking van de vrijwilligersprijs. En op de rond de klok van twaalf uur zal het zijn. En wij zijn daarbij. En wij zijn erbij. Graag. Tot zo meteen voor het volgende uur. Stunt op zaterdag. Afrika. Swimmix. Give me some drums. Yo, Afrikaan people, unite. Come together for the sake of your future. Yo, Afrikaan people, unite. Het zover het ritme van GFN. GFN.